Jury, een jongen uit Rusland. Een hoorspel in vier delen geschreven door Jan Bultje. De spelers zijn de jongens Remko, Wilfred en Geert Willem. Verder Paul de Major, Maria Lindes, Bert Dijkstra en Frans Kokshoorn. Techniek Ad Roest en Jan van Zandwijk. Regie Jan Borkes. Derde deel de instorting. De chauffeur was erg aardig en nam ons mee. Het was helemaal licht toen we van het station wegreden richting vliegveld. Het was ongeveer een half uur rijden. Het vliegveld lag een eind buiten de stad. Het was geen groot vliegveld. Er stonden drie vliegtuigen en een helikopter. Ik was benieuwd in welk vliegtuig we zouden vliegen. Het was voor mij immers de eerste keer dat ik vloog. En weer gingen we in een wachtkamer zitten wachten. Kijk, dat is een Antonov 24 Gaan we met zo'n vliegtuig? Nou, ik denk het wel, want die kan landen op een grasbaan... ...en heeft maar een landings- of startbaan nodig van niet meer dan 400 meter. Is dat een weinig? Nou, een groot straalvliegtuig heeft een baan nodig van meer dan twee kilometer. Kijk, er komt er weer een. Hij gaat landen. Dat is ook een Antonov-24, hè? Eh, uh, ja, ja, ik geloof het wel. Even kijken. Ja, het is erin. Hij is bijna op de grond. Nog even. Ja, geland. Zou dat de onze zijn? Ik weet het niet, Joeri, maar. Ik zal het straks eens vragen. Je duurt toch niet zo lang meer, want het is al half elf. Nou, ik denk dat we zo een oproep krijgen om in te stappen. meneer. De vlucht Airsoft 10.67. Bedrijf tijd 11 uur is in Verband met de slechte weergesteldheid voorlopig uitgesteld. Uitgesteld? Wat is hier prachtig weer! Ik denk dat het in tien dagen waar we naartoe moeten slecht weer is. Wacht, ik zal eens vragen. Eh, uh, uh, hallo meneer. Ja, doet u iets vragen? Mijn zoon is nieuwsgierig en wil weten waarom de vlucht is uitgesteld. Oh, ja, nou dat zal ik je vertellen. Op dit moment is er een tien dagen een dikke mist. Hè? En dan kunnen we daar niet landen. Het is maar een klein vliegveld en uh, de breit, we kunnen geen risico nemen. Dat heb je wel eens gevlogen eigenlijk? Nee, meneer, nooit. Nou, als we dan straks in de lucht zitten, dan mag je even in de cockpit komen kijken als je dat leuk vindt. Heel graag, meneer. Dank u wel. Om tien voor één vertrokken we. Bijna twee uur te laat. Ik was wel een beetje zenuwachtig voordat we het vliegtuig instapten. Maar toen we eenmaal in de lucht zaten, was het over. De vriendelijke meneer van het vliegveld kwam me halen om een kijkje in de cockpit te nemen. Zo. Ja, ga maar binnen. Ik zat juist ontvangen. Hè? Kijk, dat is de co-piloot. Die let nu op de instrumenten. Ja, dat klopt. Stuurt hij nu? Over. Nee, nee, dat doet automatische piloot. En dat is een, een apparaat dat de snelheid en de koers regelt. Straks als we landen gaan, nemen wij het weer over. Niet goed ontvangen, kunt u even herhalen. Met wie praat u nu? Met de verkeersdorven en tienda waar we landen gaan. De, de, de mist is bijna weg en het zicht is goed. Uh, we landen over ongeveer een half uur. Heb je het raampje gekeken? Ja, maar het is steeds hetzelfde. Alleen maar bomen, bergen en vlaktes. Ja, dat is de taiga. Wat is de temperatuur? Bijna heel Siberië, ziet er zo uit. Oh, jouw vader gaat natuurlijk werken bij dat pam, hè? Ja, we komen in een van de nederzettingen te wonen met allemaal houten huizen. Ja, ik ken het wel, ja, ja. We vliegen er vaak overheen. Vlak voor we landen zie je een stuk van de spoorlijn dat al klaar is. Een half uur later landen we in Tinda. Op het vliegveld stonden twee helikopters. Hier wisten ze dat we zouden komen. Er stond een meneer op ons te wachten. De kisten werden overgeladen van het vliegtuig in een helikopter. Wij moesten ook instappen. Goh zeg, een heel verschil tussen het comfortabele vliegtuig met de lekkere stoelen... ...en dan een helikopter met houten banken waarop je kon zitten midden tussen de bagage. Er zaten buiten ons nog vijf mensen in. Nog even jongens, en dan zijn we in onze nieuwe woonplaats. Je zult toch blij zijn als we er zijn, hè Tanja? Nou, ik verlang nou echt weer naar mijn eigen plek. We zijn al meer dan zes dagen onderweg. Wat een kabaal maakt dat. Wat zeg je? Ik kan je niet verstaan. Wat een kabaal? Je hoeft niet zo te schreeuwen. Ik zie helemaal geen leeuwen. Leeuwen? Nee, schreeuwen, schreeuwen. Ja, je hoeft niet zo te schreeuwen. Ik versta het best. Dat is de taiga onder ons. Versta je Ja. We kunnen wat beter even onze mond houden. Al dat geschreeuw. Zo, oh, we zijn er. Oh, heerlijk die rust. Nou jongens, snel de tassen bij elkaar pakken. Pas op, het is een grote stap naar buiten, hoor. Ik kan wel springen, hoor. Help jij je moeder nou even. Kom maar, houd mij maar van. Precies. Zo. Oh. Hey, hè. Nou, we zijn we dan. Welkom in uw nieuwe woonplaats, post 271. Oh, ja, ja. Ik ben Wazio Ivanov en ben hier opzichter. Welkom, meneer en mevrouw Petrov. En jij ook, jongeman. Hoe heet jij? Jori, meneer. Huh? Heet dat hier zo, post 271? Alle nederzettingen hebben een nummer. <laughs> Hij wil alles weten, hoor. Nou ja, daar is het een jongen voor, hè? We hopen dat u hier een prettige tijd zult hebben en dat we goed met elkaar kunnen samenwerken. Gaat u met mij mee, dan breng ik u bij uw huis. Ja, maar wat doen we met de kisten? Oh, die worden uitgeladen en naar uw huis gebracht. Kom, laten we gaan. Het is hier vlakbij. Dat is uw huis. Het hele huis? Ja, het hele huis. Oh, er staan bedden in en wat meubels, maar u moet het zelf verder wat gezellig maken. Wat een groot huis en helemaal van hout. Dit is de sleutel van de deur. Komt u verder. Kijk, overal drie dubbele ramen om de kou buiten te houden in de winter. En ook luiken aan de buitenkant tegen de kou. Dat is nu natuurlijk niet nodig. Nee, het is in de zomer heerlijk weer. Maar de winter treedt al vroeg in. In oktober komen de sneeuwstormen al. En s winters is het hier soms wel meer dan 50 graden onder nul. 50 graden onder nul? Oh, ik moet er niet aan denken. Ja, dat duurt gelukkig nog een paar maanden. Zo, dan laat ik u nu alleen. De kisten met al uw spullen zullen zo wel komen. Morgen om tien uur kom ik u halen. Dan kunt u eerst eens op uw gemak wat rondneuzen op het werk en op kantoor. Ja, dat is goed. Ik ben heel benieuwd hoe het is. Zeg, als, uh, als jij zin hebt om mee te gaan. Jury heet die hoor. Uh, Jury? Uh, ja. Dan kom je maar hoor. Uh, nu natuurlijk ook, mevrouw. <laughs> nou, ik denk dat ik het daar morgen te druk voor heb. Alles moet nog ingeruimd worden. En mijn vrouw komt morgen wel even bij u langs om u hier een beetje wegwijs te maken. Oh, dat is prettig. Ja, ook met het oog op het bestellen van voedsel, brandstoffen en al zulke dingen. Ja, winkels zijn hier uiteraard niet. Alles wordt per helikopter aangevoerd. Nou, eh, dan ga ik nu echt weg. Tot morgen en eh, voor straks slaap lekker in uw nieuwe huis. Ja, bedankt u. hoor en bedankt nogmaals voor uw hulp. Ja. Aardige man, hè? Ik denk dat iedereen hier aardig is. We zitten hier zo ver van de bewoonde wereld af... en je bent zo op elkaar aangewezen... dat je hier niet vervelend of chagrijnig ja, ja. kunt zijn. Wat heb ik slaap. Nou, als er spullen er zijn... Dan kruipen we vlug in. We sliepen als rozen en ik werd pas laat wakker. In de trein had ik wel goed geslapen, maar je hoort hier slaap nog steeds het geratel van de wielen... ...of het remmen als we bij een station kwamen. Hier was het zo stil dat je af en toe schrok van een geluid. Na het eten ging ik met vader mee. Meneer Ivanov stond ons op te wachten. Goed geslapen? Ja, prima. Ja. Nou, u ziet hier allerlei huizen en... ...en daar gins. Ja, we komen er straks langs, is de eetzaal. Dan kun je voor iets meer dan een roebel een heerlijke maaltijd krijgen. Nou, er wonen in deze post ongeveer 800 mensen. Nou, er zijn ook posten met toch geen 100 mensen. Het grootste deel van de mensen dat hier werkt is uh, niet ouder dan 25 jaar. Heel veel zijn vrijgezel en dan komt er van het koken meestal weinig terecht. Uh, daarom zijn we trots op onze eetzaal. Mensen komen overal vandaan, hè? Ik zag zo net iemand die leek wel Chinees. Ja, dat zal iemand uit Jakutië zijn. Dat ligt nog verder naar het noorden. Maar je hebt gelijk, de mensen komen overal vandaan. Zo, dan gaan we nu met deze Jeep naar de bouw. Stap maar in. Ja, houd je goed vast, hoor. Ja, daar jij Ja, want er is hier geen mooie geasfalteerde weg. Het lijken wel rotsblokken. Dat zijn het ook. We hebben een stuk van deze berg laten springen om ruimte te krijgen voor af- en aanvoer. Kijk, de bomen, die zijn hier ook allemaal omgezaagd. Maar dan verderop staan de bomen. Die bomen staan er na duizend kilometer nog. We kappen alleen om waar de spoorlijn komt te lopen. Kijk, hier zijn we bezig en daar verderop bij die berg. Goedemorgen, mannen. Goedemorgen. Hier wordt de ondergrond gelegd. Ja, ik weet niet of je het gemerkt hebt, maar de grond is hier vrij drassig. In de winter is de grond keihard van de vorst. Nu is de bovenlaag ontdooid, maar ongeveer twee meter diep in de grond vriest het en is de aarde hard. Dat noemen ze permafrost, hè? Ja, ja, permafrost. Permanent bevroren. Op de drassige grond kunnen we natuurlijk geen rails leggen, want die zouden in de zomer wegzakken. Moet je een zware trein overrijden. Daarom boren we gaten in de grond met hete stoom. Dan ontdooit een stukje permafrost. In die gaten doen we palen. Als we de hete stoom afsluiten, bevriest de grond onder de aarde onmiddellijk weer. En zitten de palen goed vast. Op die palen kunnen we dan de rails komen te liggen. En ze zitten dan muur vast. Begrijp je? Oh ja, u weet dat natuurlijk wel, meneer Petrov. Maar ik leg het u zo maar even uit. Ja, maar natuurlijk gaat u gauw, hoor. Wat doen ze daar bij die berg? Daar komt een tunnel. Dwars doorheen. Weet je wel hoe lang deze spoorlijn wordt? Nee, geen idee. 3000 kilometer. Er komen 144 bruggen, 200 stations en 4 tunnels. Waar dit er één van is. John, nou, dat wist ik niet. Hoe lang wordt deze tunnel? Nee, die wordt 15 kilometer lang. 15 kilometer? Ja, we schieten al mooi op. He? Zo, we je nou maar terug. En dan ga ik met je vader op het kantoor nog wat verder praten. Is dat goed? Ja, hoor, ik vond het heel erg leuk om alles gezien te hebben. Nou, ik denk dat je later nog wel eens met je vader hier eens op toe maar rondneuzen. Nou, kom, dan gaan we nou terug naar de bossen. Na een paar dagen was het al echt gezellig in huis en we waren ook al een beetje gewend. Ik had al gauw het schooltje ontdekt waar ik in september naartoe zou gaan. Ook woonde vlakbij ons een aardige jongen, die een jaar ouder is dan ik. Toen we ongeveer twee weken woonden, gebeurde iets. Het was avond en ik was net voor plan om naar bed te gaan. Toen plotseling... Hoor je dat? Wat zou dat zijn? Ik ga kijken, er is vast iets niet in orde. Het jeur onmiddellijk komen! Wat is er aan de hand? Een instorting in de tunnel. Er zijn vermoedelijk vier mensen in ingesloten. Wat erg, wat verschrikkelijk. Is iedereen gewaarschuwd? Ja, er is een reddingsproek onderweg. Ik zal u erheen rijden. Mag ik mee? Nee, dat gaat niet. Jij loopt ons maar in de weg. Ik weet niet hoe laat ik thuis ben. Nou, laten we gaan. Nou, Jory, jij moest maar ja. naar bed gaan. Ik kan toch niet slapen. Nee, oké, ik. Nou, blijf dan nog maar even op. Zouden ze dood zijn? Hé hey, jongens, zeg niet van die nare dingen. We moeten het beste maar helpen. Uh. Even open doen. Goedenavond. Ik ben mevrouw Mihailov. Ik woon een paar huizen verderop en, en dit is mijn zoon Mihail. Oh, ja, nou Zie ik het? Het is zo donker. Maar komt u binnen? Ja. Dank u. Uw man zei dat ik maar bij u moest aankloppen, want uh, we zijn helemaal in de war. Hè? Als je dan alleen in huis zit. Dan moet je telkens denken aan je man die daar opgesloten zit. Op... Is, is uw man daarbij? Ja. Wat erg. Ik ga gauw zitten. Dank. Wilt u iets drinken? Ik zal meteen even thee zetten. Ja. Joeri, hou jij die jongen even bezig. Je moet hem een beetje afleiden. Hé, hey, Miel. Ja? Ga even mee naar mijn kamer. Ik heb heel veel boeken en nog wat andere dingen. Dan kun je even kijken. Oh. Ja, goed. Fijn dat u ons zo opvangt. En uw zoon ook Geweldig. Ja, we komen u zomaar op uw dak vallen. Het hindert toch niet. Zo, daar ben ik weer even. Heeft u nieuws? Leven ze nog? Hoe is het met nou, we ze? We hebben heel zwak signalen gehoord. Het is een grote instorting. We gaan nu proberen een telefoonverbinding tot stand te brengen. En als dat lukt, weten we meer. Ja, ik hoop dat we dat vannacht voor elkaar krijgen. En verder heeft u geen nieuws. Helaas niet. Wilt u hier blijven slapen? Dat kan wel, hè, Anja? Ja, natuurlijk kan dat. Dat is zo geregeld. Ja, als u het niet vervelend vindt... Dan oh, wil ik dat heel graag. Ja. Nou, dat is voor elkaar. Zo, ik ga weer. Als het aan is, dan laat ik het direct weten. Mihail kreeg een bed in mijn kamer. Ik vond het wel gezellig, zo'n leger. Al was het natuurlijk wel door de nood gedwongen. Mihail was eerst heel stil. Maar toen we in bed waren, praatte hij wat meer. Hij kwam uit Kiev en woonde nu een jaar in Siberië. De volgende morgen was er nog steeds geen nieuws. Ga mee. Ik houd niet uit hier in huis. We gaan kijken of we iets te weten kunnen komen. Rest even mijn schoenen aantrekken. Wat gaan jullie doen? Alleen even buiten kijken of er nieuws is. Oh, nou op tijd thuis zijn dan hè? Ja, kom, ik ben klaar. Ja. Dag. Dag. We gaan we heen. Eerst naar het kantoor. Misschien weten ze daar iets. Kom, hollen. niemand. Het is helemaal stil. Ja iedereen is natuurlijk bij de tunnel. Ik ga er ook heen. Ik wil weten of mijn vader nog leeft. Hé hey, wacht even. Op ben erheen. heen? Gewoon lopen. Lopen? Ja lopen. Weet je hoe ver dat is joh? Dat weet ik beter dan jij jongetje. Ik zit hier al een jaar. Wees nou verstandig. Dat lukt toch nooit? Als je niet durft ga ik wel alleen. Nee nee wacht even. Ik ga ook mee. Hé een vrachtwagen. Hij komt deze kant op. Misschien gaat hij ook naar de tunnel. Dan kunnen we mee rijden. Stop! Oh. Wat is er aan de hand? Gaat u naar de tunnel? Ja. Kunnen we meerijden met u? Dat lijkt me niet verstandig, jongens. Pottenkijkers kunnen we niet gebruiken. Mijn vader zit erop gesloten. Oh, oh het spijt me, jongen. Ja, dat is wat anders. Uh, uh, ik begrijp het hoor. Stap maar in. Na een half uur rotsend en stotend in de vrachtwagen, kwamen we bij de tunnel. Het was een druk. Mensen liepen gehaast heen en weer. Grote boor en graafmachines waren bezig. Hoe komen jullie hier? Meegereden op een vrachtwagen. Weet u al iets? Nee. We hopen elk moment contact te krijgen. Hoor je al wat? Nee. Nee, alleen een hoop Is dat de telefoon? Ja, hiermee roepen we ze op. Ik zal het nog eens proberen. Hallo. Hallo, hoort u mij? Antwoord, alsjeblieft. Hallo. Hallo, hoort u mij? Over. En alleen gekraakt, verder niks. Horen ze u niet? Ja, misschien wel. Maar het kan ook zijn dat er iets met een verbinding is. We blijven oproepen. Hallo. Hallo, hallo, verstaat u mij? Geef alsjeblieft antwoord, over! Hier nee, Hallo, hallo, ik... Ach, stil. Antwoord. Stil, ik hoor ze. Ik hoop dat ik zo over. Hallo, hoort me... u mij? Hoort u mij? Hallo, hoort u mij? alleen, bent u alleen over? Niet alleen, Mihailov. Die is toch ook? Zijn met uw ja. man toestand vervredigend over? Goed ontvangen, goed ontvangen Mihailov. Met hoeveel mensen bent u? Met hoeveel mensen bent u over? Met vier man. Zijn er gewonden? Zijn er gewonden? Over. De toestand is goed. Geen gewonden. Over. Goed ontvangen. Dat is een prima bericht. We halen jullie eruit. Over en sluiten. Begrepen. uit. Hoe lang zal het duren voordat we bijen zijn? Ja, dat, dat, dat hangt er vanaf. We schieten wel op en je hebt kans op nieuwe instortingen. En dan moeten we opnieuw beginnen. Op zo vroegst kunnen we ze morgen bereiken. Hebben ze daar genoeg zuurstof? Als het goed is, hebben ze zuurstof genoeg. Alleen geen water en geen voedsel. Ik ga meteen naar mijn moeder. Dan zal ik jullie brengen en dan blijven jullie daar en niet weer hierheen komen. Michaels moeder was natuurlijk dolblij dat ze iets hoorde over haar man. Al zat hij dan wel opgesloten. Hij leefde in ieder geval en was niet gewond. Evenals de andere drie mannen. De volgende dag ging hem, ondanks vaders waarschuwing, toch weer naar die tunnel. Zijn jullie daar nou weer? Ja meneer, ik kon het niet langer uithouden thuis. Heeft u nog contact met ze? Ja hoor, de hele nacht en vandaag ook de hele dag. Mag ik wat tegen mijn vader zeggen? Ja hoor, ik zal ze oproepen. Hallo, hallo Mie hoort u mij? Over. Hallo, hallo ik versta u heel goed, over. Hallo Mie ik heb hier iemand voor u. Hier jongen, hier in plaats. Vader, bent u daar? Over. Ben jij dat jongen van een verrassing? Hoe is het jou met met moeder? Over. Oh, heel goed. En mijn moeder ook. Lucier bij Petrol. Is het met u ook goed? Over. Jongen, alles is hier goed. Zeg, wat fijn dat jullie bij Petrol zijn. Ik denk dat het hier niet meer al te lang duurt. Over. Jullie vader denkt nog maar een paar uur. Over. Nou, ik had toch gezegd dat ik jullie hier liever niet wilde hebben, en dus nu zijn jullie er toch weer. Ik heb met mijn vader gesproken. Oh, oh, je neemt me niet kwalijk, dat was zeker fijn, hè? Jan, nou. Meneer Patrol, meneer Patrol! Ja, dat is er! We zitten erop, we kunnen wel een moment door zijn. En hoe zit dat met de stut, Houden ze? Ja, ze zijn goed steden. Nou, Jos, dan wordt dat nu spannend. Blijven jullie nog maar, want als het lukt, hebben ze er over een paar minuten uit. Ik zie nog niets. Ja! Ze, ze, ze, ze zijn er doorheen! Is mijn vader? Ja, ik, ik zie ze komen! Door het gat! Je begrijpt natuurlijk dat het een groot feest werd. S'avonds s s werd er muziek gemaakt en gedanst. En de volgende avond werd er in de openlucht een film vertoond. Alles te ere van een geslaagde redding.